Het kabinet wil dat mensen die Nederlander willen worden afstand doen van hun andere paspoort. Zo zou de betrokkenheid bij Nederland gestimuleerd worden en de integratie beter verlopen. Volgens de Raad van State vallen nationaliteit en loyaliteit niet per se samen en heeft het kabinet het plan niet goed beargumenteerd. Minister Spies van Binnenlandse Zaken zegt dat het kabinet ondanks de kritiek vasthoudt aan de plannen.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 Poli... Nou, dat woord ken ik even niet. Polyamorie. Amori. <laughs> uh, die is uh, Peter Saloos En dat waren de onderwerpen voor vanavond. Nou, dus... onderwerp 6 gaat jou uh, helemaal verrassen vanavond. Ja, dat gaat ik ja, ook. Je komen, staat klus te klaar. We hebben de te klaar. Maar dat is het leukste, toch? Ja, ja. ja en nu gaan we maar eerst even luisteren naar een heel mooi stukje muziek. En dat is Somebody That I Used To Know van Kotje.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 andere aan bepaalde planeetposities, planeetstanden in de horoscoop. Uh, de horoscoop kent, denk ik, iedereen. Uh, de horoscoop wordt over het algemeen geassocieerd met die rubrieken in de... Die bellen en de bladen In de bladen en dergelijke. Ja. Ja. Nou, soms kloppen ze. Ja, maar goed, ik vind het zelf te algemeen en uh, je kan dingen niet terugmaken simpel, tot een dierenring tekenen of een sterrenbeeld, zoals uh, dat in uh, populaire taalgebruik heet. Um,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 dan moet je dus bij het, bij, bij het duiden van een horoscoop moet je daar dus onder andere rekening mee houden. Met die factoren. Ze zeggen ook van en, uh, je hebt een, een nieuwe ziel en een oude ziel. Hoe kom je dat dan? Hoe breng je dat dan weer met een andere dierenriem? Um, Komt dan iemand ja, anders weer in een andere? Ik ga er alleen ervan uit dat er een ziel is of dat er een bewustzijn is. Uh -huh. uh,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 Goed, dat nummer heb ik uh, in 1982 gedraaid. En daar. Ja, uh, daar heb ik een bijzondere gebeurtenis bij. Kan ik dat nog ja, uh, even Ja, We zijn nieuwsgierig. Uh, dat was uh, zeg maar in, uh, in 1982, ook trouwens in maart. Ik, ik dacht trouwens drie maart. dat zou gisteren zijn, 30 jaar terug zijn. En uh, die morgen uh, zijn mijn ouders weggeroepen. Tussen mijn moeder en stiefvader. Uh, dat mijn opa slecht zou zijn, of er iets mee aan de hand zou zijn. En uh, toen kreeg ik.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 Uh, wat mij persoonlijk ook emotioneel raakt, merk ik. Dankjewel. welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben vanavond een uh, hele mooie gast, Peter Saarloos, astroloog, uitgever van Ajeva-uitgeverij. Een zeer boeiende man met uh, heel veel ja, noten op zijn zang, zeggen ze wel eens. Nou, dat zo? Uh, ja, dat denk ik wel. Peter, je hebt een bepaalde zoektocht gehad uh, in het leven. Tenminste, iedereen heeft een bepaalde zoektocht. Maar toen ik jou... Ging inlezen, of hoe zeg je dat? Toen ik mij ging uh, kijken voorbereiden, wat jij toen las ik dat jij op je 16e al precies wist wat je ging doen. Ben je dat ook aan het doen? <hijen> nou ja, precies weten uh, wat ik wilde gaan doen, dat is een beetje overdreven, denk ik. Ik denk, uh, ja, uh, zelfs nu nog, uh, ja,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 Dus ook heel veel opgenomen. Dat was s'avonds laat, donderdagavond geloof ik. En later is het verhuisd naar de zondagmiddag. Uh, ook naar de grote parafysiebeurssen geweest in Den Haag in, uh, in het Leuk. Ja, Congresgebouw ja. En dat was echt heel bijzonder toen dat tijd. Ja. We, we zijn toen ook op, op, op het journaal geweest. Want wij zaten toen samen met mijn moeder en, en, en nou ja, groep Miranda, mijn, uh, mijn partner.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 ...en Crowley? Ja, inderdaad. Uh, wat je net zo ook zei... ...zijn de nieuwste boeken. Dat klinkt ja. niet helemaal. De, de, de Soul Body Fusion van Janette Crowley... ...is inderdaad uh, net nieuw. Is uh, inderdaad eind uh, januari verschenen. Ja, ik wou zeggen, vliegeltje nieuw. En ik heb hier zo deze is inderdaad echt nog maar een week oud. Dus de vraag dus is of die überhaupt nog, dan... nog in, al in de boekhandel ligt. Ja, Dat... nee, goed, maar dan zijn het toch de nieuwste boeken. <laughs> ik bedoel, ja. uh, met Deze niet, maar die vind ik zelf ook goed. Dat, maar daar ga ik zo wat over vertellen. Okay. Uh, terugkeer van de Kinderen van Licht is het, uh, het nieuwste boek... eigenlijk ...van Judith Boestone-Polish uh,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 ...van de derde naar de vijfde ja, dimensie. Ja, ja, ja, ja. Dus, nou, ja, dat is misschien wel weer waar. Dat dan, ja, ja. Uh, het is een verschuiving... Uh, ...en misschien wel een aardverschuiving... ...in bewustzijn, dus in de geest. En dat is heel, ik vind het zelf een heel interessant boek. Denk je? Echt in je hart, vind ik. Okay. Ja. Uh, het andere boek is van Jonette Crowley. Uh, haar eerste boek, De Adelaan de Kondor, uh, ...is echt een bestseller... ...van mijn uitgeverij. Ja. Ja. Het uh, is ook een heel inspirerend verhaal... Uh, ...wat zij toen geschreven heeft. En uh, nu Soul Body Fusion is...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 Thank <laughs> you. Uh, ik had een uh, recensie of een, een briefje gekregen van iemand van uh, Jeanette Crowley is wel wat voor Ananda. Misschien moet je eens gaan bellen. Dus on the blind speelde ik jou op, omdat je de uitgever daarvan bent. En toen zei je van uh, wanneer wil je er hebben? Ik zei, nou ja, ik zeg wanneer wil je er hebben? Ja, wil je er morgen? Wil je er overmorgen? Ik zei, ja, maar het is een Amerikaanse. Ik zeg, dat kan toch niet? Ja, zeg jij, maar ze staat toevallig nu naast me. Dus dan uh, ja, okay, ja, ja. kan je dat nog even in de. Nee, ik had het niet zo. Ja, toen zei ik, ja dat is te kort dag. Dus het is het een jaar later. Dat was afgelopen jaar.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 Als je zo'n boek leest, dan een manuscript ofzo? Of hoe werkt dat? Ja, dat is misschien iets voor het volgende blokje, denk ik. Ja, hoe kom ik aan boeken? Maar in eerste instantie maak ik een inschatting inderdaad van: is het een boek wat ik uit zou willen geven? Dan lees ik het over het algemeen niet helemaal van begin tot eind. Dan ga ik bladeren, ga ik stukjes lezen, kijken hoe het opgebouwd is en of het goed leesbaar is. En ook of uiteraard het onderwerp mee aanspreekt en aansluit bij mijn uitgeverij. Blijf dus luisteren naar Inspiratieradio, want Peter gaat er zo meteen nog het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 Opleiding Lomi Lomi Massage, dat is Hawaïaanse massage. Daar ben ik afgelopen jaren ook al mee bezig geweest. Iemand heeft mij daar al wat het een en ander in geleerd. En ook in de Hawaïaanse cultuur ga ik ook... In mij is dat ook weer... Ik zit te lachen, want ik denk bijna: nou waar is die massage aan van die heerlijke kleine Hawaiianse vrouw? Ja, ja, ja, ja. Maar goed, ik ben Ik begrijp ook waarom ik ook de eerste mannelijke gast ben, begrijp ik. Duidelijk. Dat is duidelijk dus. Het niks over mij, maar het zegt meer over te Dank je wel. We komen straks ook toch achter. De mailtjes mee. zie ik alweer binnen staan. Dank je wel. Maar we ga verder. Maar goed, in ieder geval, uh, ja, de, het, het raakt iets in mij. Uh, het is een, uh, nou, toch een cultuur met heel veel wijsheid en inzichten. en uh, goed, tijdens die massage die ik in het verleden heb gegeven, uh, ja, werd, uh, er wordt ook muziek gedraaid. Hè, tijdens de mm -hmm. hele massage eigenlijk. En ik merkte gewoon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 Uh, nou, bij mij althans dat, heb ik dat onderscheid gemaakt. Dat de cursus uh, bedoeld is zeg maar, om kennis te maken met de astrologie. Uh, uh, dus voor mensen die echt helemaal niet van astrologie af weten. Om zich daar dan toch enigszins even aan te snuffelen. En te kijken of het wat is voor ze om daarin verder te verdiepen. Uh, ik merk ook dat sommige mensen de cursus gebruiken. Onder andere om kennis te maken met mij. Hè, om gewoon even te zien en te ervaren hoe ik uh, dossier en, en dergelijke. Uh, de opleiding uh, zoals ik hem geef is een feit. Een uh, beroepsopleiding. Die opleidt tot praktijkvoerend astroloog. Zoals dat door de vakverenigingen uh, is vastgesteld. Zo. En uh...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 Nou, we werken eigenlijk met de twaalf kosmische principes. Dat is eigenlijk wat iedereen kent. De twaalf nou, uh, sterrenbeelden eigenlijk. Daar zou je het echt eventjes tot, terug kunnen brengen. Dat is even kort door de bocht. Uh, maar we werken uh, in de astrologie met een horoscoop, wat ik net vertelde. En die horoscoop heeft uh, ook twaalf huizen. En uh, we hebben, werken ook met uh, tien planeten. Dus uh, daar werk ik mee. Althans, er zijn ook planeet, of, uh, astrologen die werken met uh, hypothetische planeten. Die werken met nog meer symbolen. Uh, maar we hebben nog meer punten. Uh, de, de, de, de, de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 Het in kaart brengen van de planeten en de sterren uh, is vanuit de oudheid, jij noemde allerlei jaartallen net, uh, ja. uh, is dat gedaan, heb ik van Roelien de Lange geleerd, via een kleitablet, wat dus in de maan gelegd werd. En dan kwam het maanlicht er in een bepaalde hoek in.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 Oh, my God dit boek wat ik ook heb meegenomen okay. en daar staan per dag alle planeetposities, oh, die ja, ja. planeetposities in zo en is het ook voor de verre toekomst ik bedoel is nou ja het... ik heb is deze het... deze loop van 1900 tot 2050 oké okay. ja, dat is verre toekomst ik heb inderdaad ook eentje tot 2100. dan doen mijn uh... kiezen geen zeer meer denk ik <laughs> nee die van mij waarschijnlijk ook nee, nee, niet nee nee dat is een boek met allemaal getalletjes je toch dat is allemaal getallen inderdaad dat is een soort telefoonboek, telefoonboek boek, eigenlijk. ja ja ja, ja. ja. ja. ja. Um, en... ik...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 En uh, zij is eigenlijk al gestart met die ja, opleiding, denk, met die hbo-opleiding. Ja. Dus die mensen die nu bij haar de cursussen volgen, die zijn al in het traject aan de gang. Uh -huh. En uh, ja, zij gaat er helemaal van uit dat het erkend gaat worden. Ja, ja. Dus ja, dan, ja. ja, dat ja mooi. Dat zou knap zijn inderdaad. Ja, dat zijn leuk. Als we dat elkaar krijgen, denk ik inderdaad, van, dan hebben we inderdaad wat... Eindelijk, uh, eindelijk. Zij daar inderdaad best ja. wat in bereikt uh, om het...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 Astrologen geraadpleegd. Ik kan me zo Wel, voorstellen maar, uh, aan, uh, uh, aan die hoven en zo, bij die koningen. Bodewijk uh, ja, ja. XIV bijvoorbeeld lijkt me echt zo'n figuur die... Uh... <laughs> nou ja, nee, ja, met name de, de, de, de koningen en de Adel en dergelijke, die gebruiken inderdaad ja. astrologen voor hun advisering. En er zijn ook inderdaad heel veel bekende mensen bekend. Inderdaad, Adel of Hitler gebruikt ook een astrologen. Ja, nou, ik wilde hem niet noemen, maar, maar uh, nou, God was een bekende staat onbekend. Ja. En uh, uh, ook hun mensen die weken.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 Enzovoort. En op basis daarvan wordt er een uitspraak gedaan. Ik denk dat elk mens uniek is. Elk horoscooppatroon is uniek. Als je gaat kijken naar al die symbolen, waar we het ook over hadden, ja. als je gaat kijken naar alle combinatiemogelijkheden die er zijn.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 en eh uh.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 of vanuit geloofsovertuigingen... dat men bepaalde facetten van het horoscooppatroon niet geleefd heeft. Ja, want ook je eigen opleiding en alles wat je doet... heeft er natuurlijk mee te maken. Uh, ja, hoe bedoel je dat precies? Ja. Ik denk dat het een mooie insteek is naar ja, de muziek. Je de... hebt uh, weer een muziekstuk meegenomen. Ja. Ik heb uh, inderdaad uh, nog een ander muziekstuk meegenomen... dat is Dolphin Light van uh, Michael Hammer... En uh, Michael Hammer heeft uh, ook de muziek gemaakt voor de wekenlange Light Body cursus, hè, waar ik ook uh, uh. ja, Nee, Awakening Your Light Body is hier even... al. Oh, ik gooi dus weer de moeite. lichaam ontwikkelen is dat. Oké. Okay, en uh, hij heeft nog veel meer cd's gemaakt en ik heb uh, ja een stuk of tien, twaalf van hem uh, in mijn bezit. En uh, Dolphin Lights, uh, ja, dat, uh, dat speelde ik heel veel of, of draaide ik heel veel af, zeg maar in de lesruimte die ik toen de tijd